Wouten moet bij het RMS-journaal. Amerika wil ook... President Obama zei in een toespraak dat hij hen wil bestrijden waar ze zich ook bevinden. Daartoe gaat de VS een brede coalitie aanvoeren. Obama zegt er ook hulp toe voor Syrische rebellen die tegen het jihadleger vechten. In Syrië worden geen grondtroepen ingezet.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 Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt voor te veel nieuwbouw. Komende jaren neemt het aantal jonge gezinnen af. Bovendien komen er tienduizenden huizen vrij van mensen van de zogenoemde babyboon-generatie. En die kunnen worden verbouwd of aangepast. Meer nieuwe huizen zijn dus niet nodig, zegt het Planbureau. In Zuid-Afrika doet de rechter vanochtend uitspraken in de zaak tegen Oscar Pistorius. De atleet schoot vorig jaar op Valentijnsdag zijn vriendin Riva Steenkamp dood. Pistorius heeft altijd gezegd dat hij dacht dat ze een inbreker was. Maar volgens de openbare aanklager is er sprake van moord met voorbedachte raden. Het proces heeft vijf maanden geduurd. Robert Gesink is uit de Vuelta gestapt. De wielrenner wil bij zijn zwangere vrouw zijn, die in de afgelopen week twee keer is geopereerd en nog altijd in het ziekenhuis ligt. Gesink stond zevende in het algemeen klassement van de Ronde van Spanje. Acteur Richard Kiel is overleden. Hij werd vooral in de jaren zeventig bekend als de schurk Jaws uit de James Bond films. Hij vertolkte de rol van de slechterik met de stalen tanden twee keer. De acteur van 2,17 meter speelde in ruim 50 jaar tijd in tientallen producties. Hij was 74 jaar. Het weer vanuit het noordoosten wordt het overal zonnig en het blijft droog. De temperatuur loopt op tot een graad of twintig. Morgen en in het weekend ook droog en veel zon en iets warmer.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 Uh, verder is er woensdag 24 september um, de mobiliteitsdag. Ik weet niet of jullie het bekend is. De mobiliteitsdag is voor iedereen die uh, in, een, uh, in een rolstoel of een scootmobiel ja, zit. 24 september, woensdag 24, 24, 24, 24, 24, 24 september. september. En is de mobiliteitsdag in, op het FOMA-plein? Of nee, is het op het, op dit jaar is hij op het terrein van Nieuw Unicum. Dat is vorig jaar. Ja.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 We gaan onze buren op de fiets leren kennen. <laughs> okay. um, Veelomvattend. Ja. Je hebt heel veel informatie. De brochure ligt ongeveer overal. Bij de bibliotheek, bij jullie. Ja, is, nee, ja Bruna ligt ja. hij. Uh, Huis in de Duinen. Ja. Wat huisartsenpraktijken. Fysiopraktijken. En uh, bij deze dus alle mensen die wat, uh, wat willen lezen over Pluspunt. Ga naar die, uh, die verse punt. Toe. Ja, je kunt, jullie... als oh. je, je kunt hem ook downloaden. Je kunt hem ook downloaden bij... De... Um,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 Het is ja. breed. Ja, ja. Ja. Ja, ja. ja. ja oké. Okay. Ja, Omdat je over de jeugd begon. Hoe is het met de jeugdkampen van Floren, loopt dat? Ja, stond ook een stukje in de krant hè. Af, het is ontzettend leuk geweest weer ja? dit jaar. Ja, ja heel vreemd. enthousiast waren ze. Ja. En, uh, en uh, je kunt een leuk stukje lezen in de ja. Zandvoortse Courant. Ja, er komt in oktober nog een kamp, hè? Er ja. komt een tienerkamp. Ja, ja in de herfstvakantie heeft uh, Floortje een tienerkamp. Ja. Nou, in ieder geval de, de ochtenden de koffie drinken gezamenlijk. zien er altijd heel gezellig uit. Uh, ja. Als het ja, ga, ga, ge je daar binnenkomt. Wordt heel geanimeerd. Nou, ik moet er voor wat anders uh, af mm -hmm. en toe zijn. Maar. Ja, ja. Het ziet er heel gezellig ja. uit. Wordt geanimeerd, gepraat. Nou, en, ik, ja. Heel leuk, ja, ja. ja absoluut.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 Het woord aan Ben Zonneveld, dat is de sportiefste van ons <laughs> tweeën. Want het gaat nou, over lopen, Ben. Jij uh, rijdt in een soort van raceauto's uh. die leger voertuigen gespoten zijn, <laughs> en ik loop op de golfbaan. Ja. Uh, en de, we gaan allebei met naar... wielen. Ja, allebei met wielen, maar we gaan ja. naar, naar lopen toe, want uh, golven loop ik 6 kilometer en dan, uh, dan vind ik het eigenlijk wel goed. Ja. Maar we gaan het nu hebben over een, een sponsorloop voor C C Quest en dat is in Haarlem. Met glazen huis komt in Haarlem. Oh sorry, Erik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 Hebben we de krant benaderd? Er is een artikeltje in de krant geweest over series Request. en wat wij als zandvoerders kunnen betekenen voor het Glazen Huis. En uh, ondertussen, nou ja, uh, het VVV heeft uh, zijn, nou, zijn medewerking toegezegd. de gemeente heeft gezegd dat ze daarin gaan participeren. Als het goed is, uh, gaat de burgemeester ook zijn steentje bijdragen. Dat is hardlopen, uh, hè? Daar gaan we verder niks over zeggen, maar het is wel een hard Het is wel een ja, maar, loop, ja, dus, dus, ja, ja, ja, ja, nee, dat weet ik. Ja. 12 kilometer. Ja, dat ja. ja. nou, is wel een hoop, dus, nou, goed, Dat dat hoop ik ook dat dat zijn bijdrage is. Ja, nee, ja, ik hoop ook dat dat zijn bijdrage is. Dat hij, nou ja, gewoon op de grote markt in Haarlem misschien wel de cheque wil gaan overhandigen of de of de zakgeld uh, fysiek wil gaan overhandigen aan uh, een van de DJs al daar. Ja.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 Um, en daar staan ook contactgevers op als mensen willen bellen of een mailtje sturen. Of wat ja, als je naar jullie site gaat, dan zie je in ieder geval drie of vier sponsoren zo ja. per pagina. Nou wisselen ja, je je merkt dat uh, ondanks dat het pas een week uh, dus het, jullie is. Jullie hebben al wat sponsoren. Dat de eerste uh, ondernemers zich uh, beginnen aan te melden ja, met, ja. met spontane ondersteuning. En, uh, en, de, ja. en dat is. Heel leuk om te merken, omdat je dan ook ziet dat het gewoon leeft binnen Zandvoort... en dat men ook wat wil doen voor Zandvoort. Um, vanuit Leeuwarden gaan jullie lopen. Heb je al een team lopers die bereid is vanuit Leeuwarden in Wissel naar Zandvoort te lopen? Of zoek je nog lopers?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 aantal dingen, een aantal flyers, een okay. uh, aantal posters. En die dus. komen natuurlijk gewoon op de bekende plekken uh, te hangen, zodat het gewoon ja, zoveel mogelijk. Uh, ja. Ja, want de radio is leuk, is... maar niet elke Zandvoort, jammer genoeg, luistert naar dit programma. Dus je wow. zult nog een deel van. Een niet zo bescheiden hoor, niet zo bescheiden. zullen maar nog de... een klein deel moeten bereiken, ja, maar ja, ja, daar ja. gaan we voor zorgen. En ja. uh, uh, los van de, de posts en de flyers, dan zal natuurlijk ook social media daarbij uh, bij helpen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Je begon over Hans Bank, uh, dan wil ik hem wel even uitdagen dat hij in ieder geval een stukje meeloopt. Uh, die toezegging is er al. Oh, die is er al. Ja, ja, ja. Nou, als... ja, Dat zien we elkaar zeker. Um, ja, ik weet eigenlijk genoeg: www.zandvoortloop.nl ja. Daar kan ik op kijken, daar kunnen we ook op inschrijven. Ja. En we ja. uh, ook op doneren via de knop. Er Zitten, zit een keurig hoofd. En mogen ja, nog mensen meedoen, liefst dames, vanaf, uh, vanaf Leeuwarden. Ja. En de rest loopt vanaf Zandvoort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 Die, uh, en het begint om tien uur. <coughs> okay. Ja, vroeger moest je dat uh, heel erg hard opzeggen. want er was de, nu, is uh, nu is het altijd om tien uur. uur. Ja. <laughs> ja. Dus dat uh, uh, is duidelijk. De protestantse kerk is ook altijd om tien uur. Ja. Dus wat dat betreft loopt alles weer synchroon. Uh, jullie zijn er heel veel mee bezig met die uh, uh, ocomenische diensten. Ben je al met volgend jaar bezig? Want hier moet ik ook al nu nadenken. En Ik, ja, ik pak even dat verband met de kunstenaars naar de volgende tentoonstelling.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 dat weet dat het doc-team, dat is zo'n soort speciaal team Met mensen wat samen met draagnet. Mm. Het doc-team bestaat uit een specialist oudere geneeskunde, er zit een psycholoog in en er zit zo'n case manager van draagnet in. Die, worden vaak, die werken heel nauw samen vaak met die huisartsen. Dus als er iemand is met een vermoeden van dementie, want dat moet je, zo moet je het natuurlijk altijd formuleren: met een vermoeden van dementie. Of als je je zorgen maakt, ja, dan ga je toch in eer, dan is het toch de eerste gang naar je huisarts. Of ja. vaak is je partner die, die bij de huisarts in vertrouwen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 Ik, uh, ik zie hier... Ben, moet u eruit, Ben. Oh, nou, dat doe ik heel maar, snel. Mag ik nog Al, één dingetje zeggen? De, ja, gel, <laughs> ja, ja zeggen we, hebben nog, we, hebben, we organiseren ook nog in het kader van de Wereldoorlogsdag onze jaarlijkse boottocht voor mensen met dementie en hun partner. Daarvoor zijn nog plaatsen. Dus als mensen woensdag naar het café komen, dan zal ik er ook nog wat over vertellen. ze kunnen ze ook een folder zien. Een gratis boottocht op 14 september door, Spa door het Spaarinen die wij organiseren voor mensen met dementie en hun partner. Dus kom daarvoor woensdag ook de folder ophalen.